1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Turkse president legt krans bij Nationaal Monument op de Dam. Verslagenheid onder personeel van scheepswerving Graven. En Europese Commissie verontrust over Argentijnse nationalisering van Spaans bezit. Van het westen uit komt er meer bewolking. Vanmiddag gaat het regenen. En er is vrij veel wind. Het wordt 10 tot 12 graden. Morgen zon en buien. En ook maximaal een graad of 12. Een kwartier te laat is de Turkse president Gül... gearriveerd voor een officieel staatsbezoek. De koningin stond ondertussen voor het paleis op de Dam in de kou te wachten. Gül brengt een driedaag staatsbezoek... omdat Nederland en Turkije 400 jaar geleden diplomatieke betrekkingen begonnen. Een reportage van Jeroen de Jager. Met veel militair ceremonieel wordt president Gül hier op de Dam ontvangen. Voor het eerst in acht jaar dat hier weer een staatsbezoek plaatsvindt. Vanwege de restauratie van het paleis op de Dam vond dat de afgelopen jaren steeds plaats op paleis Noord-Einde in Den Haag. En nu is dus voor het eerst weer de Dam afgesloten. Vanwege het staatsbezoek zijn op de Dam speciale veiligheidsmaatregelen genomen. Noodverordening, mensen mogen geen ramen open doen, zich niet vertonen op balkons. En er kan in bepaalde gebieden preventief gefouilleerd worden. Langs de hekken rond de Dam. De Dam is helemaal afgesloten. Niet heel veel publiek. En wat vooral opvallend is, eigenlijk geen Turken die hier tussen dat publiek staan. Geen Turkse vlaggetjes die gewapperd worden door de mensen. Het zijn Nederlanders die toevallig hier langs zijn gekomen. Ik ben hier gewoon nu op vakantie en toevallig in Amsterdam Centraal. En ja, we gaan gewoon even kijken wat er gebeurt. Daar gaat wat gebeuren, dames en heren. De koningin staat al sinds vlak voor half elf te wachten op president Gül buiten in de kou. En het is inmiddels tien over half elf geweest en de president is er nog steeds niet. Kwart voor elf en daar komt de wagen voorrijden. Blauwe motoren, politiemotoren... voorafgaande aan de Mercedes waar de president in zit. En daar stapt de president uit. Wordt begroet door Hare Majesteit de Koningin. En dan lopen ze richting de ingang van het paleis. Het is een erewacht hier van alle krijgsmachtonderdelen... landmacht, luchtmacht, marine en marechaussee. totaal 300 militairen die hier staan... zodat de president de troepen kan inspecteren. Hey, jullie staan hier bij de hekken. Uh, Turkse afkomst neem ik aan. Ja, dat ja. klopt. En staan jullie er al lang? Sinds 9 uur vanochtend. Het valt me op dat er zo weinig uh, Turken zijn hier. Ja, dat uh, viel ons ook op. Het is een beetje teleurstellend. Maar ik denk dat het meer komt doordat mensen het niet weten. En uh, ja, daarom zijn ze niet aanwezig, denk ik. En tot slot legt de president nog een kans bij het monument op de Dam. Grote rode krans met daarop de tekens van de Turkse vlag. En de Turkse president blijft nog twee dagen in Nederland. Internationaal Strafhof ICC is dicht bij een akkoord... met de Libische autoriteiten om Sefa al-Islam toch in Libië te berechten. Dat meldt de BBC. De discussie over die zaak loopt al sinds november... toen de zoon van Gaddafi werd gepakt... Strafhof vroeg tot nu toe om uitlevering van Cefal Islam, zodat hij in Den Haag berecht kan worden voor misdaden tegen de menselijkheid. En het Libische ministerie van Justitie zou bezig zijn de laatste details over een akkoord te bespreken. Cefal Islam wordt gezien als de man die zijn inmiddels verdreven en gedode vader moest opvolgen. De directeur van de scheepswerf in Graven gooit de handdoek in de ring. De toezeggingen van de gemeente dat de bouw van lange schepen mogelijk wordt, is hem te vaag.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 Je wordt aan alle kanten tegengewerkt door de gemeente. Er zijn 60 mensen op straat. Het is niet alleen die 60 mensen.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 Staatssecretaris Bleker gaat deze week niet naar Zuid-Afrika... zodat hij bij een mogelijk Kamerdebat over de het Wiegepolder kan zijn. Het kabinet besloot vrijdag dat een derde van die polder alsnog onder water komt... als compensatie voor het uitdiepen van de Westerschelde. In de Kamer is daar geen meerderheid voor... en de staatssecretaris zal er een hele kluif aan hebben... is de verwachting om dat te veranderen. Bleker zou met een handelsmissie naar Zuid-Afrika gaan... voor de promotie van de Nederlandse tuinbouw. Grote zorgen bij de Europese Commissie over ruzie tussen Argentinië en Spanje. Het gaat over oliebelangen. Argentinië wil het energiebedrijf IPF nationaliseren. En dat bedrijf is voor iets meer van de helft in handen van het Spaanse oliebedrijf Repsol. In Spanje zijn ze boos en de aandelen zijn sterk in waarde gedaald. Naar Brussel, Gwente Horst. Gwen, hoe heeft de Europese Commissie gereageerd? Uh, president Barroso heeft ze juist uh, laten weten... zeer teleurgesteld uh, te zijn in Argentinië. En hij verwacht dan ook dat Argentinië zich houdt... aan de internationale afspraken over vrije handel. Uh, volgens Barroso is een gedwongen overname door de Argentijnse regering... een zeer negatief signaal aan internationale investeerders. En dat zal het ondernemersklimaat in uh, Argentinië serieus beschadigen... al Barroso. Dat zijn stevige woorden die hij gebruikt. Kan de Europese Commissie nog wat doen? Nou, Barroso heeft aangekondigd de ontwikkelingen heel uh, nauw te volgen. Uh, en er worden nu ook uh, allerlei diplomatieke middelen ingezet... om de Argentijnen te bewegen. Zo gaat er nog een, vandaag nog een brief van EU-commissaris van Handel... naar de Argentijnse minister van Handel. En is er een uh, overleg dat stond gepland voor later deze week... tussen de EU en Argentinië uh, opgeschort. Uh, dat zijn natuurlijk wel maatregelen waar een uh, fors signaal uitgaat. Maar uiteindelijk is het op dit moment aan Spanje en Argentinië... om dit op, op te lossen. De commissie kan eigenlijk. Eigenlijk alleen maar Spanje steunen en uh, uh, helpen. Maar formeel kan Brussel op dit moment eigenlijk niks doen. Nou gaat dit om een Spaans bedrijf, maar er zijn natuurlijk meer uh, Europese bedrijven. Ja, wat zou dat kunnen betekenen voor andere bedrijven die belangen hebben in Argentinië? Nou ja, deze actie van de Argentijnse regering maakt het voor andere bedrijven natuurlijk heel erg onzeker. Spanje zit met verschillende grote bedrijven in Argentinië. Uh, zoals de Telefonica en Banco Santander. Maar dat geldt natuurlijk ook voor uh, andere Europese bedrijven uh, in Argentinië. Je kan je voorstellen dat die bedrijven zich nu achter de oren gaan krabben. Want ja, als je het, uh, de, de kans loopt zomaar overgenomen te worden door de uh, Argentijnse regering... Ja, dan kan dat natuurlijk enorme gevolgen hebben. Maar het kan natuurlijk ook enorme gevolgen hebben voor uh, bijvoorbeeld de werkgelegenheid... En uh, in Argentinië. Dus uh, we moeten even afwachten hoe het verder loopt. Maar uh, dit krijgt nog een flinke start. Brussel houdt het in de gaten. En jij ook. Gwente Horst, dankjewel. De Nederlandse terreurverdachte Sabir K. mag worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Dat heeft de Hoge Raad besloten. K werd in 2010 opgepakt in Pakistan en in april 2011 op een vlucht naar Nederland gezet. En daarna werd K in de VS aangeklaagd voor het voorbereiden van terroristische aanslagen. Hij zou in 2010 samen met Al-Qaeda-leden een plan hebben gesmeed voor een zelfmoordaanslag op een basis van de VS in Afghanistan. Sport. Vanavond is de eerste halve finale in de Champions League. In München neemt Bayern het op tegen Real Madrid. En dan is volgende week de return in Spanje. En Jan Rolfs die is in München om vanavond verslag te doen van die wedstrijd. Jan, is dit nou een wedstrijd om echt naar uit te kijken? Ja, absoluut. Het is een prachtig duel natuurlijk. Arjen Romme met Bayern München tegen Cristiano Ronaldo met Real Madrid. En al die andere grote sterren natuurlijk bij Real Benzema, Eusil, uh, Xavier Alonso, noem ze allemaal maar op. En bij Bayern natuurlijk ook Frank Ribéry, de Fransman... en de grote doelpuntenmaker Mario Gomez. Dus ja, het belooft een, een, een hele mooie wedstrijd te worden... in een in volle Allianz Arena in München natuurlijk stijf uitverkocht. En dan volgende week meteen al de return in Bernabeu op woensdagavond, prachtig. Ja, en uh, Bayern kan natuurlijk nou weer gloriëren... want voor de titel zijn ze in Duitsland kansloos. Gaan ze nou alles op de Champions League gooien? Ja, ze staan ook in de finale van de Duitse Beker in mei in Berlijn tegen Borussia Dortmund. Want dat wordt hier toch meer gezien als een troostprijs. Alles gaat natuurlijk op de Champions League, omdat de finale ook in München wordt gespeeld op 19 mei op een zaterdagavond. Dus ja, die Champions League is heilig voor deze grote club in Zuid-Duitsland. Dus de, de, de spanning is, is groot bij, bij Bayern. Maar toch ook bij, bij Real Madrid, dat een topweek heeft met deze halve finale in de Champions League in Duitsland tegen Bayern München. En dan zaterdag... De grote wedstrijd in de competitie in Barcelona tegen Bassa en daarna de return. Dus ja, het is een, het is een topweek voor, voor beide ploegen. Maar de druk bij Bayern is enorm om dus Real te verslaan en dus uh, uh, in die eindstrijd te komen in het eigen stadion. En misschien ook wel druk bij Arjen Robben, want die uh, miste natuurlijk te, tegen Borussia Dortmund. Die strafschop Die heeft nog wel wat goed te maken. Ja, hij miste die, die strafschop, hij heeft zelf die penalty veroorzaakt dan is het een gouden regel in het voetbal dat je dan de penalty niet moet nemen. Dat vond althans Frans Beckenbauer, de grote krikikaster natuurlijk van Bayern, uh, natuurlijk ook een Bayern aanhanger, maar hij is overal te horen als, uh, als analist. Dus die bekritiseerde Robben daarop en er is veel ophef over ontstaan. Dus hij heeft inderdaad wat goed te maken. In die wet tegen Dortmund kreeg hij ook nog een grote kans, Robben. Dus het is eventjes wat minder, maar hij kan revanche nemen vanavond. En wellicht schitteren in, in eigen stadion. Jan Rolfs in München, dankjewel. Tennisor Igor Seisling is doorgedrongen tot de tweede ronde... van het Challenger-toernooi in Rome. Seisling versloeg de Italiaan Fagnozzi in drie sets. En Thomas Chorel verloor in de eerste ronde. De Fransman Serra was in twee sets te sterk. Het is twaalf over één. de hoofdpunten nog een keer. Op de eerste dag van zijn staatsbezoek aan Nederland... heeft de Turkse president Gül een krans gelegd bij het monument op de Dam. Een emotionele dag vandaag voor het personeel van scheepswerf, de scheepswerf in Graven. Want er is uitstel van betaling aangevraagd en voorlopig ziet hij ze thuis. En van de rechter mag Nederland een terreurverdachte uitleveren aan de Verenigde Staten. En dat was weer het uitgebreide NOS-journaal. Frank du Zit zo zometeen weer klaar met deel 2 van lunch.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 Ga dus snel naar een Citroën dealer of kijk op Citroën.nl. Citroën, creatieve technologie. Dit is Radio 1 En CRV Lunch. Frank Dumos. Goedemiddag, welkom terug bij Lunch. Het materiaalfonds bestaat 40 jaar. Hoe helpen ze ook vandaag de dag de kunstenaars? Het is namelijk ooit bedoeld voor kunstenaars zodat ze aan betaalbaar materiaal kunnen komen. Nou, zo'n frame, als je een lekker formaat wil, dan praat je toch over 200 euro. Een paar goede kwasten, dan praat je ook over 200 euro. Maar zo'n rol linnen, dan praat je ook over 500 euro. De president van Turkije is op bezoek. Het is belangrijk alleen al om de economische betrekkingen aan te halen. Maar is het ook een geschikt moment om aandacht te vragen voor de mensenrechten... en de beperkte persvrijheid in Turkije, zoals sommige partijen willen? We zijn benieuwd naar uw mening. Zometeen instam.nl is de stelling. De regering moet president Gül op de vingers stikken... vanwege de mensenrechten schending in Turkije. Dat u daarmee eens of oneens, sms sms naar 7070, dus 7070, dat kost 50 cent. U kunt gratis bellen op nummer 0800-1101, 0800, -1101, 0800 -1101. U kunt stemmen op de website www.stand.nl of twitteren hashtag standpunt. De gast zometeen is Harry van Bommel, Tweede Kamer voor de SP. De stelling is, de regering moet president Gül op de vinger stikken vanwege de mensenrechten schendingen in Turkije. Dit is Radio 1, de werklunch. Weet u nog het generaal Pardon in 2007? Dat zorgt ervoor dat ruim 28.000 asielzoekers een verblijfvergunning kregen. Nu blijkt dat van die 28.000 er slechts 6.000 met succes... een inburgingscursus hebben afgelegd. Zo'n inburgingsdiploma is een voorwaarde om een baan te kunnen vinden. Het onderzoek is gedaan door het wetenschappelijk onderzoeks- en documentatiecentrum WODC... dat onder het ministerie van Veiligheid en Justitie valt. En een van de onderzoekers is Monika Smit. Die heb ik aan de lijn. Monika Smit, goedemiddag. Goedemiddag. Is het niet raar dat het WODC opdracht onderzoek doet naar beleid waarvoor uw baas en opdrachtgever verantwoordelijk is? Nee hoor, dat is helemaal niet zo raar. Uh, wij doen uh, onderzoek voor uh, veiligheid en justitie, maar we hebben allerlei waarborgen ingebouwd... ...waardoor wij uh, onafhankelijk uh, onderzoek doen... Ik weet niet of u daar meer over wil weten, maar we hebben bijvoorbeeld altijd een begeleidingscommissie met externe experts. Wij rapporteren alles, dus er is geen enkele sprake van dat er iets onder de pet zou kunnen blijven. En ze zijn er meer waarborgen. Goed, het klinkt niet al te beste wat u uitgevonden heeft. Van de 28.000 mensen met de generaal Pardon hebben er slechts 6.000 een inburgingscursus afgelegd. Ja, dat klinkt misschien een beetje. Het klinkt veel slechter dan het is, denk ik. Want uh, die uh, ruim 28.000, uh, niet iedereen daarvan was inburgeringsplichtig. Dat ben je namelijk alleen maar als je tussen de 16 en 65 bent. Uh, en je bent het bijvoorbeeld ook niet als je naar school gaat en als je op een opleiding zit waaruit uh, op een gegeven moment een diploma voortkomt dat evident maakt dat je al ingeburgerd bent. En verder zijn er natuurlijk ook mensen die in het verleden al eens een inburgeringstraject hebben gevolgd. Ah, hoeveel van die 28.000 uh, zijn inburgeringsplichtig? Nou, dat weet ik niet uh, helemaal precies. Ik weet wel dat uh, 30% van de uh, gepardonneerden uh, was onder de 20 jaar. Dus je mag ervan uitgaan dat uh, zeker 30% bezig was met een opleiding. En, uh, of, uh, of zo jong was dat hij dat daar nog niet eens aan toe was. Meer dan de helft van die groep die uh, werkt of studeert inmiddels. Uh, is dat veel? Uh, dat is uh, wel iets minder dan uh, de niet-westerse allochtonen uh, verder in Nederland... Uh, maar het was ook natuurlijk een hele slechte tijd. Een he economisch hele slechte tijd. Het was erg moeilijk voor de mensen om uh, werk te vinden. Uh, we weten overigens inmiddels wel dat er een opgaande lijn in zit. Want het CBS heeft zowel in 2009 als in 2010 gekeken. Niet zozeer naar wie er opleiding deed of werkte. Maar echt alleen naar de werkende. En dat was dan uh, 40% in 2010. En dat was het jaar daarvoor nog 5% minder. Dus er zit duidelijk een stijgende lijn in. Overigens nog even over die. Die 6.000 die uh, ingeburgerd zijn, mm -hmm. dat zijn er overigens ook meer. Want het is een, een pijlmoment uh, aan het begin van 2011. En er waren toen nog een heleboel mensen bezig met hun uh, inburgeringstraject. En uh, een deel van hen heeft zelfs tot medio 2012 nog om het examen te doen. Dus daar kunnen nog een heleboel mensen bij komen. Maar is het op zich al niet opmerkelijk dat, dat mensen dus blijkbaar vier of soms vijf jaar over doen om die inburgeringscursus te halen? Nou, het ligt natuurlijk een beetje aan wanneer ze met zoiets beginnen. Hè? En dat kan per persoon verschillen. Okay. Goed, de gemeentes die zijn belast met de begeleiding van de asielzoekers... Uh, die onder dat generaal pardon vallen. Gaat dat goed over het algemeen? Uh, ja, ik vind eigenlijk uh, dat... Nou, het geldt in feite voor alle betrokkenen in uh, dit hele proces... dat het uh, zo is dat uh, in een proces waarin uh, mensen meedoen... of organisaties meedoen die niet per definitie uh, dezelfde belangen hebben... en uh, zeker aan het begin van het traject dat niet hadden... dat die toch uh, de handen in één hebben geslagen en uh, samen heel hard gewerkt hebben om alle onderdelen van die pardonregeling... zo goed mogelijk te laten verlopen. En de gemeenten hadden daar natuurlijk een ontzettend belangrijke rol in. Okay. Uh, want een deel van de pardonkandidaten werd, was via de IND bekend. Maar een ander deel, dat moest via de gemeente worden aangedragen. En uh, gemeenten hebben op allerlei manieren... via lokale belangenorganisaties, maar ook via lokale media... door in de eigen noodopvang te kijken... Uh, hebben zij uh, kandidaten aangedragen. Dus uiteindelijk zijn... Uh, meer dan 5000 van de gepardonneerden zijn via gemeente uh, ja, naar voren gekomen. Ik wil u hartelijk danken. Monika Smit, een van de onderzoekers van het WODC. Dank u. Graag ja. gedaan. Al 40 jaar kunnen kunstenaars een beroep doen op het materiaalfonds. Kunstenaars en vormgevers kunnen renteloos geld lenen om basismaterialen te kopen voor hun werk. Dit jaar dus een jubileum voor het fonds. De directeur van het fonds is Francine Mendelaar. Francine Mendelaar, goedemiddag. Goedemiddag. Waarom is uw fonds 40 jaar geleden opgericht? Het is uh, in eerste instantie opgericht voor beeldhouwers die dan beelden in gips hadden. En om die buiten te kunnen neerzetten moesten die in brons gegoten worden, wat natuurlijk vrij kostbaar is. En dan konden ze er geld voor lenen en dan werd het beeld verkocht, natuurlijk als het goed was. En dan konden ze die lening weer terugbetalen. Welke grote kunstenaars zijn begonnen dankzij dit fonds? Ja, ik kan mensen noemen als bijvoorbeeld Ed van der Elskas als fotograaf. Die heeft uh, heel lang geleden natuurlijk een lening aangevraagd voor een fotoboek. Aad Veldhoen heeft ooit wat geleend. En later ook, zijn het trouwens ook ontwerpers, hè? het zijn niet alleen kunstenaars. Iemand als Gijs Bakker aan het begin van zijn carrière. En kunstenaars als Berend Strik en Frans Kelaars bijvoorbeeld. Ja, ja. Allemaal mensen die dat geld uh, om materialen te kopen hard nodig hadden. Want... Um, een fotograaf bijvoorbeeld. U had het over Ed van der Elske uh, die een fotoboek wilde maken. Uh, dat kun je toch ook op een andere manier regelen? Ja, hoe? Het kost natuurlijk geld om het te maken. En het, is wel, het is een iets breder materiaal. Het is begonnen met het brons. En later zijn er andere disciplines bijgekomen. Zoals schilders, fotografen, ontwerpers. Soms ook filmers. En bijvoorbeeld de fotograaf, als hij een mooie expositie wil maken. Dan um, moet je grote prints laten maken. En dat is heel erg duur. Of je maakt een fotoboek om, om uiteraard te verkopen. Schilders hebben materiaal nodig. En lijsten en, en doeken om op te schilderen. En ontwerpers bijvoorbeeld kunnen voor een prototype... of de eerste productie een lening aanvragen. Hoeveel geld leent het fonds uh, jaarlijks uit? Ongeveer uh, drie ton. En dat, het wordt ook meteen weer afgelost. Hè? Het is net als bij een normale lening. Je leent uh, bijvoorbeeld uh, 3500 euro. En dan als je dat geld gekregen hebt, dan begin je naar vier, vijf weken 100 euro per maand weer af te lossen. Dus het geld rouleert voortdurend. Goed, laten we eens luisteren naar een kunstenaar die bij jullie heeft aangeklopt. De 31-jarige Charlotte Mouwens heeft weliswaar expositie op haar naam staan. Haar werk hangt zelfs in de vergaderzaal van het ministerie van Onderwijs. Maar een vetpot is het allemaal niet. Verslaggever Maarten Bleumers zocht haar op in Amsterdam. Kijk, beverfde ja. slippers... En zo komen we in jouw atelier. Ja. ja. Beschrijf het zelf eens. Het is licht. Niet heel groot, maar groot genoeg voor mij. Um, ja, met witte, lege muren waar ik lekker tegenaan kan werken. Charlotte Mouwers, en op een gegeven moment klopte je aan bij het materiaalfonds. Ja. Waarom? Ik had uh, fantastisch twee jaar uh, aan de Rijksacademie mogen studeren. Daar een residentie gehad. Lekker gewerkt met... Uh, Goed budget enzovoort. Mm -hmm. Maar uh, dan kom je daar vanaf. En dan uh, voor mezelf viel ik in een soort kuil. En ook in de tussenperiode dat ik weer een subsidie wilde aanvragen. Uh, maar ik wilde ook uh, uh, blijven werken aan mijn eigen onderneming. Ja. Mijn schilderijen. Ja. En daar heb je dan toch een bedrag voor nodig. En ik had niet zo'n potje staan thuis... waar geld in zat voor rollen, linnen en verf en nee. alles. Maar er wordt wel een, een lat gelegd. Hè? Want als ik op hun site kijk, dan zie ik wel... er wordt gehecht aan kwaliteit. Dat geeft toch aan dat er in ieder geval gekeken wordt... naar wat je doet en ook wat je hebt gedaan. Merkte je dat? Het wordt wel voorgelegd aan een jury. En het is ook logisch, want ze willen wel de zekerheid... dat jij er niet lekker mee naar de Albert Heijnen. Of op vakantie van gaat. Maak een rondje hier door je atelier. Geef eens aan... Hoe duur dat eigenlijk is, schilderen? We staan hier voor ja. doeken. Ja, nou, zo'n frame. Dat is met aluminium aan de achterkant. Uh, als je een lekker formaat wil, dan praat je toch over 200 euro. Ja. En dat is gewoon sec een frame. Een paar goede tubusverf. Die ja. liggen erachter. Dit zijn dan de potten. Maar nou ja, dan praat je ook over 20 euro per stuk. Een paar goede kwasten. Uh, dan praat je ook over 200 euro. Maar zo'n rol linnen. Praat je ook over 500 euro. Ja, ja, ja. Nou ja, dan zit je er al bijna aan. Ik, ik zou natuurlijk heel erg advocaat van de duivel kunnen spelen door te zeggen... Um, ja, als je je als kunstenaar niet zelf kunt onderhouden... Ja. ja dan ben je waarom niet zouden geslaagd. we daar geld in, in stoppen? Ja, nou dat is helemaal waar. Maar vroeger, vroeger... Uh, de kunstenaars werden vroeger ook gered door rijke families. Hè? En die dan ook weer geld gaven. Uh, waardoor de kunstenaar ook weer zijn materiaal kon kopen. Uh, er zijn kunstenaars die natuurlijk fantastisch van hun werk kunnen leveren. Maar ik ben dan nog wel een jonge kunstenaar die dat niet kan. Er zijn periodes geweest dat ik dat wel kon. En er zijn periodes uh, dat dat minder is. Ja. En in deze tijd schaft ook niet iedereen een uh, schilderij aan. Het materiaalfonds, is dat een, een potje wat erg bekend is bij kunstenaars? Merk jij het om je heen? Eh... Uh... Ik weet eigenlijk ook niet meer hoe ik er terecht ben gekomen. Volgens mij heb ik dat gewoon een keer gegoogeld op het moment dat ik zeg dat ik echt dacht. Ja, ik, moet, ik heb gewoon nu even een bedragje nodig. Hoe? En de kunstenaar krijgt gewoon niet een lening bij een bank. En, en volgens mij met Googlen kwam dat toch wel al snel in beeld. Maar het is niet zo dat ik het van een ander heb gehoord. Heeft, heeft het jou uh, echt, echt kunnen we het zeggen, op het moment uit, uit de brand geholpen of was het een fijn extraatje? Nee, het heeft me wel uit de brand geroepen. Kijk, als je op, op het moment, ik heb ook mijn gezin, dus ik heb ook mijn verantwoordelijkheden uh, voor hen en voor het huis en voor de spullen die aangeschaft moeten worden en de boodschappen enzovoort. En als ik uh, werk en het geld gaat daar naartoe, dan is er voor mij niet een potje voor mijn onderneming. Als ik dan een, een lening kan aangaan, wat ik dus deed met een bepaald bedrag, en ik kan blijven produceren, red ik wel op dat moment mijn onderneming. Dus het gaat dan echt om een heel klein bedragje wat je per maand betaalt. Dus in die zin ben ik uh, nog steeds aan het terugbetalen van 2010. Ja. 2,5 jaar geleden. Uh, dus dan betaal ik 60 euro per maand terug. Nou ja, dat uh, is net als je telefoonrekening. Dus ja, is het voor mij een uitkomst. En is het dus niet een extraatje, maar een noodzaak. Sim Mendelaar, directeur van het uh, materiaalfonds. Herkent u dit beeld? Ik moet wel zeggen, er zijn wel echt... Um verschillen tussen kunstenaars waarvoor ze het nodig hebben. En uh, ik hoorde de vragen van ja, maar moeten we wel kunstenaars ondersteunen die uh, niet zelf kunnen overleven? Maar een lening is natuurlijk geen subsidie. Dus ze betalen terug. Het is dus investeren in je eigen werk en in ja. je eigen artistieke... Maar bewust uh, een boterzachte lening, geen rente betalen en een... ja. je mag er lekker lang over doen. Nou ja, drie jaar. Nou ja, is dat heel lang? Nou ja, toch. Het gaat om kleine bedragen, zei u. Ja, zeg 3500 euro, 100 euro per maand aflossen. Ja, ja. En daarvoor moet je wel kwaliteit hebben. Dat is dan het criterium. Uh, ja, en wie bepaalt dat? Uh, een commissie. Een commissie die bestaat uit uh, kunstenaars en vormgevers. Ah, de slager die mag zijn eigen vlees keuren. Tenminste, de kunstenaars mogen elkaar beoordelen. Ja, we denken toch uh, dat dat uh, vaak het beste is. Kijk, wat er ook aan vast zit bij de aanvraag... wordt altijd iets van een expositie. Dus je kijkt ook naar, naar iemand zijn cv... Van de, nou, heeft iemand de afgelopen jaren is, is goed, echt professioneel bezig geweest als kunstenaar. En uh, waar wordt het werk tentoongesteld? Hoe verloopt de distributie in de zin dat er bekendheid aangegeven wordt? Dus er zit iets meer aan vast dan um, gewoon een aanvragen. En betalen de dames en heren keurig uh, terug op tijd? Ja, die betalen ontzettend goed terug. Dat gaat echt... Uh... Heel goed. Tot slot nog even uh, de, de Haagse werkelijkheid. Uh, de culturele uh, wind is wat guurder, zal ik maar zeggen, de laatste tijd. Ja. Merkt u daar wat van als materiaalfonds? Nou, ik merk er als materiaalfonds nog niet zoveel van. Maar ik denk dat het wel uh, gaat komen. Als de uh, subsidies de komende jaren zullen afnemen... In dit jaar is dat nog niet zo. Hè? Want de regelingen van uh, de oude regelingen gelden nu nog. Maar ja, je merkt natuurlijk wel een, een, een soort onrust en onzekerheid onder kunstenaars. Francine Mendelaar, directeur van het Materiaalfonds, dank u wel. Graag gedaan. Deze week uh, maken we de werkweek mee van uh, Annemarie van Gaal... die veel onder ondernemers toespreekt tijdens de Week van de Ondernemer. Vandaag geen lange reportage, we zoeken wel even contact met Annemarie van Gaal... met de vraag, wat ben je op dit moment aan het doen? Ik heb net de tweede sessie achter de rug uh, voor, over internationale zaken doen... op de Week van de Ondernemer... Ontzettend leuk. Het was zeven weken geleden was mijn sessie al helemaal uitverkocht. Ja, uitverkocht. Hè. Mensen kunnen zich erop inschrijven. Ik heb maar één ambitie en dat is dat mensen de sessie uitlopen... en dat ze gewoon totaal enthousiasme voelen om te gaan exporteren... en ook internationaal te gaan ondernemen. Toen ik vanochtend hierheen reed, toen hoorde ik natuurlijk de berichten over onze export naar Turkije. Op zich exporteren we helemaal niet zo weinig naar Turkije... Bij mij om de sessie heen, op die hele etage, staan allemaal landencoaches. En toevallig staat er ook een landencoach van Turkije. En die heeft het heel druk. Dus ik denk dat het wel meevalt. Morgen hoort u rond deze tijd weer een lange reportage met Annemarie van Gaal. En we hebben het zometeen in Stand.nl over uh, Turkije. Namelijk over de president van Turkije die hier op bezoek is, president Gül. Um, dat gaat inderdaad over handel voor een groot gedeelte. Maar de vraag is of het ook niet moet gaan over andere zaken. De uh, stelling in Stand.nl is... De regering moet president Gül op de vingers tikken... vanwege de mensenrechten schendingen in Turkije. U kunt bellen op 0800-1101 en meepraten in de uitzending. Dat zometeen na de hoofdpunten van het nieuws van Marjan Koekoek. Radio 1, het NOS-journaal. In Amsterdam is bij het bezoek van de Turkse president Gül... de man opgepakt die bekend staat als de damschreeuwer. De politie vermoedde dat hij de openbare orde wilde verstoren. Eerst vroeg de politie hem te vertrekken, maar dat deed hij niet. De man hield zich verder overigens stil. In het basisonderwijs scoort 1 op de 7 leraren een onvoldoende op basisvaardigheden. Ze leggen niet goed uit, creëren geen goede werksfeer en betrekken leerlingen niet actief bij de les. In het voortgezet onderwijs hebben zelfs ruim 1 op de 5 leraren onvoldoende basisvaardigheden. Dat zegt de inspectie van het onderwijs in het onderwijsverslag over vorig schooljaar. De Nederlandse terreurverdachte Sabir K. mag worden uitgeleverd... aan de Verenigde Staten. Dat heeft de Hoge Raad besloten. K. werd in 2010 opgepakt in Pakistan... en in april vorig jaar op een vlucht naar Nederland gezet. Daarna werd K. in de VS aangeklaagd... omdat hij een zelfmoordaanslag zou hebben voorbereid... op een Amerikaanse basis in Afghanistan. En patiënten van het UMC sint Radboud in Nijmegen... kunnen binnenkort hun medisch dossier online bekijken. Uitslagen van bijvoorbeeld bloed- of weefselonderzoek... zijn via internet te krijgen... Sommige uitslagen verschijnen met een paar weken vertraging. Want het ziekenhuis wil wel zeker weten dat slecht nieuws in een gesprek door een arts wordt verteld. Tot zover de hoofdpunten. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Frank Dumosch. Goedemiddag, welkom bij Stam.nl. President Gül is in Nederland op staatsbezoek. Net vanmorgen feestelijk ontvangen op de Dam door Koningin Beatrix. En daar waren ook enthousiaste toeschouwers bij. Hij is mijn present. En Beatrix is ook mijn koningin. Ik vind dit gewoon heel leuk dat het gaat komen. En ook wel gezellig. Dubbel loyaal zijn, ver, verrijkend zijn voor individuen. Voor de burger, voor de wereldburger eigenlijk. Het is een verrijking zeg maar. Een grote kans voor Nederland, zo'n staatsbezoek... nu de economie in Turkije zo groeit. Maar er was er niet altijd heel veel gedoe over de mensenrechten in Turkije... en zou het daar eigenlijk niet ook over moeten gaan. Ik praat erover met Harry van Bommel, Tweede Kamer voor de SP. Harry van Bommel, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes gaan ja of nee. We kunnen best wat economische steun van Turkije gebruiken. Ja. Als ik met Guul zou spreken, zou ik hem de les lezen. Ja. Op vakantie in Turkije spreek ik ook mensen aan op de mensenrechten. Ja. De stelling van vandaag is: um, de regering moet president Gül op de vingers stikken vanwege de mensenrechten schendingen in Turkije. Bent u daarmee eens of oneens SMS dat naar 7070. 70, dus 7070 70 kost 50 cent. U kunt ons gratis bellen op 0800-1101-0800-1101. U kunt stemmen op de website www.standpunt.nl of twitteren, hashtag stampend. Harry van Bommel. De regering moet president Gül op de vingers stikken vanwege de mensenrechten schendingen in Turkije. Wat zegt u? Ik ben het daarmee eens. Er is veel mis op het punt van de mensenrechten in Turkije. De rapporten van Amnesty International, de rapporten van Human Rights Watch... maar ook de Human Rights Foundation of Turkey, dus de Turkse organisatie zelf... die spreken daar boekdelen over. Er zijn duizenden politieke gevangenen. Er wordt gemarteld in de gevangenis, soms zelfs met de dood als afloop. De persvrijheid is ver te zoeken. Er zitten 104 journalisten op dit moment vast... vanwege kritische artikelen bijvoorbeeld over de rol van het leger, um, maar ook artikel 301... Uh, belediging van de staat. He, als je kritisch schrijft over de overheid, over het leger, dan kun je zo worden opgepakt. Ja, overigens zegt de president. In uh, de aanloop van het uh, staatsbezoek, uh, interview in NSC Hansblad, zegt hij van ja, die uh, journalisten die vastzitten, dat heeft niks te maken met wat ze geschreven hebben. Ze zijn gewoon uh, straf, strafrechtelijk over de grens gegaan. Ja, dat, uh, dat heb ik gelezen. Uh, dat alleen al zou aanleiding moeten zijn voor een, uh, voor een stevig gesprek. Want wat hij in feite zegt, is: uh, de wet wordt in Turkije juist geïnterpreteerd. En Turkije heeft inderdaad heel ver gaande wetten, waarvan de Europese Unie ook zegt... dat die moeten veranderen, omdat ze de vrijheid van meningsuiting... de vrijheid van vergadering enorm inperken. Het is in Turkije zo dat wanneer je in een demonstratie gezien wordt... en het V-teken maakt, dan kun je al gearresteerd worden. En dat gebeurt dus ook. En dat wordt dan, dan wordt je ten laste gelegd dat je steun geeft... aan een terroristische organisatie. De PKK wordt daar dan mee bedoeld. Wat heeft het vrijsteken te maken met, met, met, met terrorisme dan? Nou, dat is dan een, in, waarschijnlijk in Oost-Turkije... een demonstratie bijvoorbeeld tegen... De politieke gevangenen. Oh, het gaat wel specifiek om Oost-Turkije. Ja, Koerdische Koerdische ja, het Koerdische gedeelte van Turkije. Daar zitten heel veel mensen vast. Duizenden mensen vast. Alleen maar omdat ze lid zijn van de Koerdische politieke partij. Omdat ze actief zijn voor die partij. Omdat ze een demonstratie hebben meegenomen. Er wordt ook regelmatig een, een partij verboden. Vakbonden verboden. Ook burgemeesters worden daar opgesloten. Gekozen volksvertegenwoordigers worden er opgesloten. Dat kan echt niet onbesproken blijven. En ik weet, Turkije is daar heel gevoelig voor wanneer je dat aan de orde stelt. Zij zullen dat zeker opvatten als het bemoeien met Binnenlandse aangelegenheden. Het op de vingers stikken. Daar gaat het natuurlijk niet om. Turkije wil onze steun om bij de Europese Unie te komen. Ik vind dat wij dan ook het recht, nee ik zeg zelfs de plicht gezien ons mensenrechtenbeleid hebben... om Turkije aan te spreken op de uh, zeer belabberde mensenrechten in Turkije. Uw strijdtoneel is de Tweede Kamer. Wat doet u? Nou, wij kunnen rechtstreeks aan de regering vragen om dit te doen. Sterker nog, vandaag, uh, vanmiddag komt er een motie uh, van de SP en de ChristenUnie ter stemming... waarin wij precies vragen aan de regering... om een aantal thema's in de gesprekken met uh, president Kuhl aan de orde te stellen. Ik hoop dat die motie het haalt. Want het zou denk ik heel goed zijn om naast al die andere belangrijke thema's... Hè, de handel is belangrijk, uh, de uitbreiding uh, van de Europese Unie, de, de NAVO, dus de veiligheid... al die thema's zijn erg belangrijk. Maar je kunt daarbij de mensenrechten niet onbespannen... Laten. En dat, dat, dat hebben wij dus aan de regering gevraagd. Dat is het maximum wat we kunnen doen. We kunnen de regering niet het mes op de keel zetten. Als een Kamermeerderheid zegt... regering, stel die onderwerpen aan de orde... dan zal de regering dat moeten doen... en dan zullen we daar ook verslag van krijgen. De vraag is nog even of die meerderheid er is. U doet dat samen met de ChristenUnie, sp ChristenUnie dus. SGP is daarmee eens. GroenLinks steunt het. Oh, is dat inmiddels ook zo? Okay, ja, dat... GroenLinks steunt het. Ik verwacht steun van de, de PVV... omdat die altijd heel erg kritisch is op Turkije... En ik hoop dat de Partij van de Arbeid, ik weet daar het finale antwoord nog niet op, ze hebben daar een discussie over gevoerd in hun fractie vanochtend, uh, dat zal vanmiddag blijken, dan zouden we meerderheid hebben. Ja, Martijn van Dam, die denkt dat het aanspreken toch wel gebeurt, maar dan in stilte. Dus de vraag is of zij dat gaan steunen dan? Nou ja, in stilte. Kijk, uh, ik zeg ook niet dat de Nederlandse regering op het bordes moet gaan staan... en in het openbaar uh, de president moet aanspreken. Daar gaat het mij niet om. Waar het om gaat is dat die specifieke thema's... Hè, zoals het opsluiten van gekozen volksvertegenwoordigers... het sluiten van kranten, vakbonden en politieke partijen... dat die thema's echt specifiek worden besproken. Want gewoon algemene termen zeggen... wij maken ons zorgen over de mensenrechten in uw land... dat maakt echt geen indruk op Turkije. En Turkije moet ook weten dat dit een hindernis is... in de, uh, in de loop naar de Europese Unie. Zij willen lid worden, de Europese Commissie zegt... Uh, op het punt van rechtsstaat en democratie uh, is er in Turkije veel mis. En daarom zijn de onderhandelingen stilgelegd. Uh, kijk, ik beschouw Turkije als een, uh, als een vriend. En je moet je vrienden ook wijzen op de fouten die ze maken. Maar meneer Van Bobbel... Wie zegt dat het niet toch al gebeurt? Dat de, nou, het kabinet het toch niet gaat bespreken met kijk, u? Dat is nou precies het punt. We hebben gisteren een debat gehad over de mensenrechten. En daar heb ik dit aan de minister van Buitenlandse Zaken gevraagd. En hij heeft gezegd, nou, uh, zo specifiek ga ik dat niet doen. Dus wij weten dat uh, deze thema's die ik heb voorgesteld... Uh, niet specifiek aan de orde gaan komen. En dat zijn natuurlijk ook de echte pijnpunten... Uh, waar Gül ook, uh, uh, u zegt het zelf, in NRC ontkent hij gewoon... dat de journalisten worden opgesloten om wat zij schrijven. Dat is toch echt aan de orde in Turkije? Een van de, de, de, de, de met name genoemde zaken in uh, uw motie is de Armeense uh, genocide. Ja. Dat is helemaal een open zenuw in Turkije. Uh, wat, wat, wat wilt u van de Nederlandse regering op dat gebied? Nou, de Nederlandse regering zegt dat dat al onderdeel is van de discussie... die de Europese Unie voert met Turkije... Kijk, over de Armeense genocide moet je ook in Turkije kunnen praten. Dat wordt nu nog opgevat als belediging van de Turkse staat. Artikel 301 van de strafwet daar. En daarvoor kun je worden opgesloten. Uh, nou, dat moet veranderen. Uh, dat is onderdeel van de uh, vrijheid van meningsuiting... dat je daarover kunt spreken. En uh, de, de vrijheid van meningsuiting en dus ook dit thema... moet wat mij betreft ook met deze president besproken worden. De stelling van vandaag is... de regering moet president Gül op de vingers stikken... vanwege de mensenrechten schendingen in Turkije. Dus is uh, 1100 keer gereageerd op www.stand.nl. Uh, 70% is daarmee eens, uh, 30% is daar niet mee eens. Iemand schrijft... Um, het is terecht dat men Turkije op misstanden wil wijzen... maar dat had men vooraf moeten doen, en niet nu. Grijp dit moment gewoon aan voor handelsbetrekkingen... en wijs eventueel op de problematiek. Maar met het vingertje wijzen, terwijl de Turken voor totaal iets anders komen... gaat mij te ver. Wat vindt u daarvan? Nou, kijk, waar het eigenlijk om gaat... is dat we uh, 400 jaar diplomatieke betrekkingen vieren. Dat betekent dat je alle aspecten van die relatie aan de orde stelt. En je moet het juist nu doen, omdat dit op het hoogste niveau is. De president van Turkije die komt niet iedere vijf jaar naar Nederland. En de minister-president heeft dus uitermate goede gelegenheid om deze onderwerpen nu aan de orde te stellen... en daarbij ook Turkije te helpen om zich te kwalificeren voor de Europese Unie. Uh, de, de mensenrechten zijn een probleem en dat is de laatste jaren niet beter geworden. Dat zegt niet Harry van Bommel, dat zegt Amnesty International... Human Rights Watch en andere organisaties. Ja, tegelijkertijd, de Turkse economie die heeft goede cijfers... waar wij hier alleen maar bijzonder jaloers op kunnen zijn. Uh, er zijn periodes geweest dat ze bijna 12 groeiden... en nu nog steeds geloof ik 8 Dus um, daar gebeurt economisch gezien heel veel waar wij ook van kunnen praten profiteren. Wij zijn een handelsland toch, meer Van Bommel? Dat is absoluut waar. Uh, tegelijkertijd willen we ook in ons buitenlands beleid de mensenrechten nastreven. Sowieso willen we dat in heel Europa, maar Turkije wil erbij horen. Dus ook in de periferie van Europa. Um, handel is goed. Uh, Turkije heeft een... Uh, uitstekende economie, waar Nederlanders ook heel graag ondernemen. Er zitten grote Nederlandse ondernemingen in Turkije. Dat is allemaal prima. Uh, dat moet je koesteren en dat mag nog ruimer. We lezen vandaag in de krant dat er nog 4 miljard bij zou kunnen. Dus wat dat betreft gaat het eigenlijk hartstikke goed. Maar dan moet je ook die problemen durven bespreken. Dat hoort ook in een volwassen relatie. Hè, 400 jaar kan je toch echt wel volwassen noemen. Uh, tussen twee landen. Er zijn ook andere momenten uh, om dit te doen. Uh, bijvoorbeeld de lunch van uw collega's met Turkse parlementariërs. Dat kan ook een prima moment zijn om het daarover te hebben. Dat is, dat is waar, dat zal ook zeker gebeuren. Echter, het parlement is daar veel minder aan zet, natuurlijk, dan, dan in Nederland: de, de regering zelf. Uh, beslist over uh, wetten en andere zaken. Hè. De, de, de wijziging van de wet, artikel 301... Ja, dat krijg je niet zomaar door het parlement... als de regering daar zelf anders over denkt. Want de regering, dat is net niet anders dan in Nederland... stoelt natuurlijk op een meerderheid in het parlement. Als Turkije lid wil worden van de Europese Unie... dan moet ze aan de Kopenhagen-criteria voldoen. Uh, daarin staan ook uh, regels over de mensenrechten. Ja, dan, dan is het in feite toch al geregeld op termijn? Uh, sterker nog, um, op dit moment zijn de onderhandelingen stilgelegd met Turkije... omdat men op het punt van uh, mensenrechten, rechtsstaat en democratie... Uh, ook niet in de verste verte voldoet aan de wensen van de Europese Unie. En er is ook nog geen traject om daar uh, terecht te komen. Dus uh, dat is precies het punt. Uh, op termijn zal Turkije daaraan moeten voldoen. Uh, maar uh, er is helemaal geen zicht op. Sterker nog, de afgelopen jaren is het achteruit gegaan. Het zegt ook iets over het toegenomen uh, Turkse zelfbewustzijn. Uh, de Turken die denken waarschijnlijk in toenemende mate... waarschijnlijk, dat, dat denken ze in toenemende mate... wie zegt dat wij de EU eigenlijk nog wel nodig hebben? Uh, dat is een terechte gedachte, alhoewel... Uh, een deel van de Turkse economie natuurlijk helemaal verknoopt is met West-Europa. Die handelsbetrekkingen tussen Nederland die zijn uitstekend... maar dat geldt zeker ook voor Frankrijk en een aantal andere landen. Dus er is een enorm belang van Turkije om goed zaken te kunnen blijven doen... met Europa, met de Europese Unie, maar, de lidstaten daarvan. Maar het feit dat steeds meer mensen in Turkije langs die lijnen denken... verkleint ook de kans dat internationale druk werkt als het gaat om mensenrechten. Het moet gezamenlijk gebeuren. Het begint natuurlijk in Turkije zelf. He. De eigen bevolking die zal in stemgenomen en op andere wijze moeten duidelijk maken dat de mensenrechten in Turkije dat die gerespecteerd moeten worden. Dat je geen mensen opsluit omdat ze in een demonstratie meelopen. Dat je geen kinderen opsluit. Uh, al dat soort zaken, persvrijheid, vrijheid van meningsuiting... dat is natuurlijk op de eerste plaats in het belang van de inwoners van Turkije zelf. Zij zullen dus in eerste instantie zelf die strijd moeten leveren. Een beetje druk van buiten kan daarbij helpen. Wat ik eigenlijk bedoel te zeggen is, zouden we Turkije niet eerst uh, moeten toelaten... Uh, uh, omdat het een belangrijke grote en groeiende economie is... En dan van binnenuit uh, die mensenrechten proberen te veranderen? Nee, dat ben ik niet met u eens. Uh, in het verleden is dat wel eens geprobeerd. Hè? De gedachte, je haalt een land bij de Europese Unie... dan uh, worden de problemen sneller opgelost. Dat blijkt niet het geval. Kijk naar Roemenië Bulgarije bij de EU gekomen in 2007. De corruptie daar, dachten we, die kunnen we dan makkelijker wegwerken. Of dat kunnen ze zelf makkelijker wegwerken. Dat is niet gebeurd. Corruptie is daar een groot probleem. Zit door het hele staatsapparaat. Levert grote problemen ook op met het zaken doen. Omdat je dan eh, een ondernemer denkt iets eh, gekocht te hebben... en blijkt niet geleverd te worden. Allemaal problemen die dan daar weer politiek worden afgedekt. We moeten geen nieuwe problemen de Europese Unie in, importeren. Die discussie over toetreding duurt al heel lang. Denkt u dat Turkije ooit nog toe gaat treden tot de EU? Um, ik denk het wel. Uh, maar dat, ja, de termijn waarbinnen dat gebeurt, uh, dat kan wel twintig jaar zijn. Twintig jaar, goed. Um, het staatsbezoek is nu een feit. Uh, Gul, uh, de president van Turkije, loopt hier rond. Um, als um, er niet gesproken wordt over, die over de, de, de mensenrechten... is het bezoek dan wat u betreft mislukt? Nee, dan is het niet mislukt. Niet helemaal mislukt. Ik zou het wel een enorme tekortkoming vinden. En ook beschamend voor de Nederlandse regering. En waarom is het beschamend? Omdat Nederland zegt dat de mensenrechten... een, een belangrijke tak is van het internationale buitenlands beleid van Nederland. En als je dan al die andere dingen wel doet... handel, diplomatie, et cetera, maar niet de mensenrechten... dan heb je een belangrijke taak van de Nederlandse regering... die de Nederlandse regering zichzelf heeft gegeven. En waar ook steun voor is in de Tweede Kamer... heb je een belangrijke taak niet uitgevoerd. Van Bommel, Tweede Kamer, voor de SP...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 Goedemiddag. Ik, uh, ik ben van mening dat Nederland wel Turkije op een uh, vingers moet tikken eigenlijk. voor de mensenrechten daardoor. En waarom? Ja, omdat uh, ja, ze, ze denken toch altijd waar ze zin in hebben. En dan komen al die vieze homo's hierheen. Ja, en, dankjewel, ja. dankjewel. Zo gaan we dat hier zeker niet doen. Stan.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U mag het zeggen. Ja, met, met, met Van spreekt u. Ja, ik vind Turkije eigenlijk in principe, vind ik Turkije een democratie en een rechtsstaat. In, in principe. Ik erken uh, wel dat er nog wat te wensen overblijft. Uh, die journalisten zijn uh, al genoemd. Militairen zijn de laatste tijd behoorlijk wat militairen gearresteerd. Ja. De Koerdische kwestie, burgeroorlog, guerrillas. Ik kan me voorstellen dat er wel eens dingen gebeuren die deugen in een oorlogssituatie. Maar ik denk in grote lijnen: er zijn in Turkije vrije verkiezingen en er is in principe een vrije pers. Dus ik denk eigenlijk dat de schending van de mensenrechten voor Turkije niet zozeer geldt. Oké, okay, dank voor uw reactie. Stam.nl, middag. Ja, goedemiddag. Ik spreek met feiten met Leeuwen vandaan. Nou, wat ik er dus van vind, ik vind dus alle landen die mensenrechten schenden, kan niet schelen waar. Daar moet je gewoon geen zaken mee doen. Daar kun je niet economisch zaken mee doen. Ik vind het gewoon, als jij mensenrechten zal schennen, dat woord zegt het al, en dan hoef je niet zo ver te gaan... dan moet je dat niet doen. Dat is net zo goed als met ontwikkelingshulp. Je geeft geld aan landen waar corrupte regimes zijn... waar mensen, met, waar, waar de recht met handen en voeten wordt geschreven. Daar kun je geen zaken mee doen. Goed. Dat vind ik ervan. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, strenger Frank Allemans. Dag. Hi. Nou, ik ben het uh, oneens. Je moet het eigenlijk een beetje nuchter bekijken. Maar kijk, de handel. in de wereld draait het om handel. Handel is het belangrijkste. Op de tweede plaats komen die mensenrechten pas. Die, die, die, die zitten altijd op de achtergrond. En je moet, je moet er niet over gaan beginnen als dat handelsbetrekkingen beschadigt. En misschien kan ik het beste aan een, met een voorbeeld weergeven. Toen, toen we de Olympische Spelen in China, toen zag je hier het hele schrijverschilder... of wat dan ook in opstand komen, dat wij niet naartoe mochten gaan, die Olympische Spelen... Een jaar later is er een boekenbeursje in Peking. Je ziet al die schrijvers van naartoe gaan. En die staan onder het genot van een glaasje wijn hun boeken daar te verkopen. Dus handel is altijd het belangrijkste. Maar handel moet dus ook zo belangrijk zijn dat Nederland dan zijn kritiek die het heeft op uh, Turkije maar in moet slikken? Nou, via de handel. Je kunt... Kijk, het ga... we, we, we roepen ook gaat onze handelsbetrekkingen. Maar dat is helemaal niet zo. De handel die gaat gewoon door onderling. En bedrijven onderling, als een bedrijf eenmaal in Turkije zit die kan wat aan die mensenrechten doen, of wat het dan ook is. Maar politiek is het, is het allemaal een beetje voor de bühne. Ja, hoe groot is de invloed van bedrijven, denkt u, in zo'n land... als ze er eenmaal zitten? Ja, vrij groot, want die, die, zorgen, die, die, die zorgen daar voor werkverschaffing. Maar ja, er zijn ook een hele hoop bedrijven die daar gewoon lang aan hebben. Mijn vrouw is nou werken, ik sta hier te strijken... en ik zie in mijn trui staan met een Maar Dat ben ook niet echt een land dat uh, aan mensenrechten doet. Ja, ja, en nu zat hem toch te strijken daar. Uh, ja. Bedrijven bedrijf, denken natuurlijk in eerste instantie ook vooral aan zichzelf... Uh, en hun primaire taak is uh, geld verdienen. Ja, nou, dat bedoel ik. Dus, dus, maar ja, ze kunnen vanuit dat oogpunt, als die betrekkingen eenmaal zo, zo, zo lang zijn... Dan, kun je te, dan zullen er best wel zaken zijn waar ze in proberen te verbeteren. Maar je kunt niet uh, zo voor de bühne gaan staan schreeuwen... van uh, wijzen naar de mensenrechten. Ja. Dat, dat, dat gaat altijd fout. Okay. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt met Tuna. Dag. Uh, nadat ik uh, die heer Van Bommel heb gehoord op de radio... zakte mijn broek vanaf en mijn mond ze Vertel. Nou, vertel. Het is namelijk zo, meneer Van Bommel... Uh, het lijkt erop dat uh, Turkije op dit moment uh, een, een, uh, een, uh, een, uh, een bananenrepubliek is en zo. Dit is niet goed, dat is niet goed. Alles is niet goed, blijkbaar. Maar u moet ook wel bekijken wat Turkije in de afgelopen tien jaar heeft bereikt... Ja. En dan mag, dan mag er wel een compliment gegeven worden. Ja, ja, als ik dat compliment nou uitdeel... Hè, en zegt het is ontzettend knap wat de Turkije de afgelopen uh, tijd gedaan heeft... kunnen we het dan daarna even over de mensenrechten hebben? In, in, in China worden per jaar twee tot 300 mensen geëxecuteerd. Daar doet u ook in, in Nederlandse Europa, zaken mee, handel mee. Alles u er mee. En, en in Turkije wordt dat, is dat al opgegeven in, in de jaren 60 en 68 al. Maar dat u, in, met China doen ze ook handel en wandel mee. Maar bedoelt u ermee te zeggen dat er sprake is van een dubbele moraal? Bij China uh, slikken moraal. we dat? Ja, ja dubbel moraal. Okay. En over de handje getikt, dan moest ik een keer, in Nederland een keer afleren. moet altijd een keer naar zichzelf kijken. Niet naar andere landen eerst. Uh, Nederland maar vol, moet een keer vol, met eigen geschiedenis mij... afrekenen. Uh, ja, maar volgens mij zijn we qua mensenrechten niet zo heel slecht bezig hier, toch? Nee, nee, absoluut niet. Maar er wordt altijd met de vinger geweest naar andere landen... ...dat Nederland nog niet met zijn eigen geschiedenis afgerekend heeft. Okay. Begin daar eerst mee. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Jan Parmentier uit Hengelo. Dag. Ik denk er wel anders over. Ik ken Turkije het verleden nog wel goed van mijn werktijd. Dus ik ben daar in het verleden geweest. En dat zit daar helemaal, toch wel heel anders dan de meeste mensen hier denken. Maar wat nou belangrijk is, die mensenrechten. Nee, daar moeten we, moet we ons niet mee bemoeien. En vooral niet als je het eigen land niet in noorden hebt. Maar en maak ik... even uw eigen redenatie af. Wat is er anders daar dan wij denken? Nou, er zijn een hele hoop bedrijven die zeer goed georganiseerd zijn. En heel goed, uh, goed zijn voor hun mensen. Ik heb daar uh, voorbeelden gezien. Nou, dan kunnen ze hier nog een puntje aan zuigen. Ja, maar wat ja. belangrijk is, uh, het is in Nederland met de mensenrechten niet in orde. U weet, ik ben wel bekend bij u. Ik doe al 30 jaar onderzoek naar de situatie in Nederland. En ik heb nu sinds een paar weken een aantal rapporten van gezag hebben... ...de instituten en mensen uit het buitenland... ...dat het uh, heel slecht gesteld is met de mensenrechten in Nederland. En dus welke heb... mensenrechten hebben het dan over? Nou, ik, ik zal een voorbeeld geven... Uh, wat me al jaren zeer hoog zit. Uh, er is hier jaren geleden door een politieagent een aanslag op iemand gepleegd. Daar zijn getuigen van. En er is nog nooit iets mee gedaan. Ja, ja. En, dan, en dan, het, dan word je gebeld door een politieagent. die te goede trouwens kort voor zijn pensioen. die heeft erbij gestaan. Ja, de korpsleiding heeft gezegd. We gaan die aanslag niet onderzoeken. Ja. He, dan is er dat grote schandaal van de Wolmanshouten... dat de Nederlandse overheid 65.000 ton van de zwaarste gifstoffen... die er bekend zijn over een periode... Paar... Ja, met alle, 30... met, met alle respect. Jaar en met respect. met alle respect ook voor de incidenten die er zijn. Ja. Zijn het niet de uitwassen van de rechtsstaat die uw bedrijft beschrijft... terwijl in Turkije er sprake is van een systematisch misbruik van in mensenrechten? In Nederland is het ook systematisch. Er is, uh, die rapporten die zeggen allemaal, en das, dat is het de, de, de, de belangrijkste... en dat vind ik zeer kwalijk, dat de Nederlandse rechtelijke macht... de overheid ...op grote schaal bevorderen. Oké, okay, goed. Nou, ik dank u voor uw reacties. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag meneer. In Nederland worden dagelijks mensenrechten geschonden. En het mensenrechten wordt in het parlement gepredikt. En waar? We hebben er met levenlijven mee te maken. Je wordt afgerekend op je afkomst. En dan wordt je leven gerunieerd door een onderbelkgevoel van iemand... ...die zogenaamd uh, uh, uh, gewoon uh, je aanneemt als mens. Maar die wordt gewoon bereken, afgerekend uh, ja, uh, vanuit je, je account. Oké. Okay, goed. Maar met hey, alle respect, hey, met alle respect hey, want we, is... we kunnen het de volgende keer best hebben over de mensenrechten in Nederland. Hoor, ik vind het geen probleem. Ja, de stelling dat... is: nee, oh, wacht oh, okay, u... nee, nee. nee oh, het, als, u, als u gaat schreeuwen, dan is het klaar. Stam.nl. Goedemiddag. U mag het zeggen. Ja, goedemiddag. Gesprek met uh, Nico Scholten uit Leek. Dag. Ik, uh, ik ben het oneens met de stelling. En ik vind dat uh, Nederland niet het belerende vingertje naar Turkije hoeft te, uh, te wijzen. Omdat hier in Nederland uh, de rechten voor het kind ook nog met voeten worden getreden. Okay, dank voor uw reactie. Harry van Bommel, uh, Tweede Kamer voor de SP. Ja, uh, het lijkt nu vooral over Nederland te gaan, tenminste de laatste bellers. Um... Ja, al, alle smaken zijn in ieder geval vertegenwoordigd. Va variërend van iemand die zegt je moet helemaal geen zaken doen met landen die mensenrechten schenden. Tot, uh, tot iemand die zegt je moet je er helemaal niet mee bemoeien en in Nederland... Uh, is het ook heel erg slecht. Nou, uh, over Nederland worden er geen uh, niet aan de lopende band rapporten geschreven... door gezaghebbende instituten als Amnesty International, Human Rights Watch... en andere organisaties. Uh, ook de Europese Commissie schrijft rapporten over uh, Turkije... die er echt niet om liegen. Dus het is allemaal niet verzonnen wat daar gebeurt. Um, en natuurlijk is het zo dat bedrijven een bijdrage kunnen leveren... Uh, aan, um, uh, aan betere mensenrechten. Wanneer zij bijvoorbeeld in hun eigen bedrijfsbeleid... Uh, voorwaarden hebben over de wijze waarop arbeid wordt georganiseerd... of vakbonden worden georganiseerd... Georganiseerd, et cetera, et cetera. Maar daar moet je niet te veel van verwachten. Want het is natuurlijk vooral landelijke wetgeving uh, in Turkije. die maakt dat mensen zomaar opgepakt kunnen worden. Dat er mensen gemarteld worden in, uh, in gevangenissen en niet vervolgd. Um, al dat soort zaken zijn wel degelijk mis in Turkije. En dan is het een beetje flauw om vanwege je betrokkenheid bij Turkije. te verwijzen naar landen waar het nog slechter is. China. Nou ja, nee, ja goed. Maar die, ja, <coughs> nou ja, okay, maar die parallel is op zich nu niet zo heel raar. Uh, een van de Bellensee. Ja, of tenminste dat, dat vroeg ik. Uh, er sprake van een dubbele moraal. Want uh, als het om China gaat, dan mopperen we wel, maar slikken we. Uh, als het om Turkije gaat, dan staan we op onze principieelste achterste nee, benen. Dat, ik heb ook kritiek op de regering wat betreft uh, de houding ten aanzien van China. Ook daar zie je dat... Nou, het uh, gaat even om iets meer dan u alleen. Het gaat ook ja, over hoe wij als Nederland ons opstellen. Nee, maar nou, ik, zie de reger nou, ik zie de regering eigenlijk een consequente houding aannemen dan. Zeer tot mijn ontevredenheid. Namelijk dat ze bij China... Uh, te weinig aandacht op de mensenrechten vestigt... en te veel op de handel, of uitsluitend op de handel. En dat bij Turkije nu ook dreigt te doen. Ik vind dat in beide gevallen Nederland de, de, de eigen plicht... om de mensenrechten te bevorderen uh, moet nakomen. En dat zie ik onvoldoende gebeuren. Um, een van de bellers zei, de eerste beller zei, nee de tweede... de schending van de mensenrechten, dat speelt eigenlijk helemaal niet zo. Um, je kunt ook zeggen, Turkije is een land onder uh, spanning. De Koerdische kwestie speelt. Er zijn allerlei islamisten die, islamisten die daar van alles en nog wat willen. Um, ja, de koekoek, dat ze niet heel principieel zijn als het om mensenrechten gaat. Nou, er is De afgelopen tien jaar is er een beweging geweest. Aan het begin van deze eeuw leek het een paar jaar enorm goed te gaan. Er was een verwachting dat uh, de Koerdische kwestie zou worden opgelost. Er was een opening, er was een staak tot vuren. Um, um, religieuze minderheden, want denk ook aan de positie van christenen... en Armeniërs en Assyriërs in, in Turkije. Dat leek beter te gaan. Maar vanaf 2005 signaleren al die rapporten uh, dat het slechter gaat. Dus de afgelopen jaren is het probleem groter geworden. Ik erken dat Turkije een, een hele weg heeft afgelegd. Ook Economisch gaat het een stuk beter, uh, maar op het punt van de mensenrechten... is de afgelopen jaren echt achteruit gegaan. Harry van Bommel, Tweede Kamer voor de SP. De stelling is de regering moet president Gül op de vinger stikken... vanwege de mensenrechten schending in Turkije. 1300 mensen hebben gestemd, 70% is daarmee eens, 30% niet zometeen op deze zender. Dit is de dag, Thijs van der Brink. Ja, met misschien wel de beste vakbondsonderhandelaar van ons land, Ron Meijer, die sleepte een loodsverhoging van maar liefst 4,85 in de wacht voor de schoonmakers. Hoe heeft hij dat gedaan? En uh, komen we niet in flinke problemen als hij dat vaker gaat doen? Uh, verder Jan Lorbach, die is de deken van de Orde van Advocaten, gaan we praten over hoe je nou toch in zo'n zaak als Robert M. Uh, toch stiekem ook een beetje voor vrijspraak kan pleiten als advocaat. Hij legt uit waarom dat toch gebeurt. En Ingrid van der Scheijs was ooit uh, stewardess, uh, raakte in de band van het levensverhaal van de de eerste stewardessen die uh, bij de KLM vlogen. En de een ging bij de NSB en de ander ging bij het verzet. Kijk eens aan, dat zijn mooie verhalen. Dat kunt u zo meteen horen op deze zender uh, bij de Dag. Um, dank voor het luisteren wat de NCV betreft. U kunt de rest van de dag nog terecht op onze site stand.nl. Als je echt luistert naar elkaar... Denk. Dan hoor je zoveel meer. NCRV.